Het weer, het is vrijwel overal droog. Later vanavond en vannacht kan in het westen weer een bui vallen. Morgenochtend wisselen bewolkt en enkele buien. Smiddags neemt de buiigheid af en schijnt de zon geregeld. En dan wordt het morgen 10 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor Afri Bunschoten, 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad... voor Knoop het Koenplein, 7 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk op de A8... Op de A10 Zuid staat voor de Rai 4 kilometer richting Amersfoort. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag voor Zevenhuizen 2. A13 Den Haag richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpondenplein 6 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 4. de A20 richting Gouda voor de debrechtseplein 4 kilometer. A20 richting Hoek van Holland van Nieuwekerk aan de IJssel 2. A27 van Utrecht naar Breda voor Lexmond 2 en voor Gorkum 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion. None of you ain't Giselle, kept walking, imagine a lot of y'all, Hollywood, drama, cast it, cut bitch, camera off, real shit, blast it. I had to give you my.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 Stretching on the grass, summer dresses pass in the shade. Van ZFM.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 We étions formidables Oh wereld Tu étais formidable, j'étais formidable. We zitten formidables een hey, oh, pardon petit, we tu sais dans la vie, We zitten in ni wereld ni waarin